Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Nederlandse tropenarts is in Sierra Leone besmet geraakt met het Lassa-virus. Hij of zij is naar Nederland gerepatrieerd met een speciale vlucht. De patiënt wordt in strikte isolatie behandeld in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het ziekenhuis benadrukt dat andere patiënten of bezoekers geen gevaar lopen. lassa koorts wordt veroorzaakt door het Lassa-virus, dat door knaagdieren wordt verspreid. De ziekte kan dodelijk zijn, maar is goed te behandelen als patiënten snel antivirale middelen toegediend krijgen. Op de trap van het stadhuis in Haarlem is vanmiddag een explosief gevonden. Volgens de politie gaat het om een handgranaat. Het explosief is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst Defensie en wordt tot ontploffing gebracht. De Haarlemse burgemeester Jos Wiene wordt al lange tijd bedreigd en krijgt daarom extra persoonsbeveiliging. Of er een link is met de handgranaat is niet duidelijk. Bij voetbalclub FC Den Bosch zijn honderden bedreigingen en beledigingen binnengekomen naar aanleiding van de racistische spreekkoeren van een deel van het publiek jegens Excelsior-speler Ahmad Mendes Morera afgelopen zondag. Op Facebook wordt de naam genoemd van een supporter die mogelijk de Hitlergroet heeft gebracht. Een onschuldige man uit het Boksmeer met dezelfde naam is bedolven onder de bedreigingen. Waardoor hem roept mensen op om hem met rust te laten. Justitie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de racistische uitingen. Aung San Suu Kyi gaat naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Nobelprijswinnaar en leider van de burgerregering in Myanmar... zal haar land daar volgende moment verdedigen... in de genocidezaak over de moslimminderheid Rohingya. Twee jaar geleden startte het leger van Myanmar een actie tegen deze groep... waarna bijna 1 miljoen Rohingya op de vlucht sloegen naar buurland Bangladesh. De genocidezaak is bij het hof in Den Haag... en die dient op 10, 11 en 12 december. Het weer. Het koelt langzaam af. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen droog en soms wat zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren...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 Ja, welkom dames en heren bij weer een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het opinieprogramma van ZFM Zandvoort. En wij gaan natuurlijk geen discussie uit de weg zoals de jingle zegt. Um, u luistert dus en uh, u kunt ook reageren. En zeker vandaag, want we gaan hem toch uh, aan dit jaar. De zwarte Piet zwarte pieten discussie. Uh, heeft u daar een mening over en wilt u meepraten? Reageer dan op onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord of via redactie Maar natuurlijk kunt u ook reageren hier live in de uitzending door te bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Aan tafel zit weer mijn vaste sidekick Marije Sto Strobos. Uh, welkom Marije. Uh, zij is natuurlijk van plus een beetje en ook uh, plus een beetje.nl natuurlijk. En ook uh, zij heeft een duidelijke mening over dit onderwerp. Dus blijf luisteren en geef uw mening. SO naar alle rommelkonten. Hier is Rommelpiet. Wie heeft er zin in een feestje? Ik hoor jullie niet. We zetten de tent op de school. Ieder jaar op 5 december staan Wiedel op bereik. Erbij. Dan loop ik in de rotte te sjouwen op het dak En dan denk ik bij mezelf Wat zit er in die zak? Wat zit er in de zak van Sinterklaas? Pepernoten, hele grote Cadeautjes chocola of speculaas Wat zit er in de zak van Sinterklaas? Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo! Tij, tijd tijd tijd tij, tij! Ik zie één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 Wat zit er in de zak van Sinterklaas? Sinterklaas, pepernoten, hele grote cadeautjes chocola of speculaas. wat zit er in de zak van Sinterklaas? Kom zie! wat zit er in die zak? Wat zit er in die zak? Tup wat, wat zit er in de zak van Sinterklaas? Even rommel in die zak hoor, volgens mij is hij leeg. Nee, ik zie er wat, geen. Ik zie één, twee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 Ja, dames en heren, uh, we gaan het hier hebben in Zandvoort aan het Woord... Uh, over de intocht in Zandvoort en natuurlijk de gehele pietendiscussie in het algemeen. Want waar uh, kinderliedjes eigenlijk best vreemde teksten al hebben... neem nou bijvoorbeeld Kortjakje, waarbij we kinderen laten zingen over een prostituee... Uh, zijn we zo langzamerhand... ik zie een heel verbaasde blik van Marije <laughs> ineens... Uh, uh, zijn we uh, uh, uh, uh, er zo langzamerhand wel eens dat bijvoorbeeld dit. Mariatje, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed. En de zon scheen op zijn bolletje, daarom droeg hij het parasolletje. Absoluut niet meer kan. Uh, en hoewel het wel vrolijk klinkt, is het natuurlijk de basis toch een uh, beetje racistisch liedje. En hoewel ik uh, denk dat ook bijvoorbeeld de zangeres zonder naam als ze nu geleefd had nog steeds veel hits had gescoord onder een hoop mensen, ook hier in Zandvoort. Deze hit had zij natuurlijk nimmer meer kunnen brengen. Nou, dat uh, was een oud uh, hitje natuurlijk. Uh, van uh, de zangeres zonder naam uit de jaren 50, denk ik. Dat kwam dus. Toen die tijd kon dat nog. Nu kunnen we dat absoluut niet meer doen. Uh, maar sommige mensen vinden dergelijke opmerkingen wel kunnen... als het voor de grap gedaan wordt. Bijvoorbeeld met liedjes over een Chinees of deze... White goes high, Canadian says a Mexican goes. Half a night egg. Arab goes. Bro. French goes. Oh, oh, oh And the Asian says, Ah, oh, German goes, yeah. WAP goes E. And the Jew says, oi, oi, oi. But there's one sound that no one knows. Ik. Ik zie al meteen een, uh, een, een behoorlijke, verschrikkelijke blik van Marije. Uh, en daar heeft ze helemaal gelijk in, want dit kan zelfs voor de grap niet. Het is aanstootgevend en er zijn vele mensen die zich door dergelijke nummers beledigd voelen. Uh, het is een vorm, misschien een milde, maar toch een vorm van discriminatie, dus racisme. En zelfs politici worden in Nederland berecht voor zaken die zij zeggen... Die echt niet kunnen. Neem nou Jan Maat, die in de jaren negentig al uh, van de vorige eeuw met de uitspraak vol is vol werd uh, berecht. En wil dus onlangs nog met het bekende minder, minder Marokkanen. Waarom is dit. Zwarte Piet, wiede, wiede, Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Dan niet racistisch. Het is niet zo dat uh, hij hem uh, niet ziet omdat Piet zo goed verstopt zit. Hij wordt tenslotte gehoord. Um, en ik begrijp natuurlijk wel dat vroeger uh, mensen um, het nooit racistisch bedoelden. Ook nu niet. Nou ja, nu vind ik het twijfelachtig. Um, dat geen van men uh, de intentie heeft gehad vroeger om uh, mensen te kwetsen... als zij Zwarte Piet, Piet gingen spelen. Tuurlijk niet. Uh, daar werd gewoon niet over nagedacht. Ik bedoel, ook ik heb regelmatig in het verleden uh, het welbekende pak aangedaan. en de zwarte en donkere, uh, donkere smink gebruikt. Zelfs bij de Club van Sinterklaas en Fox Kids en, uh, en bij Jetix heb ik Zwarte Piet gespeeld. wat ook nog eens op tv verscheen. Maar ik ben daarmee gestopt omdat ik direct begreep toen mensen me erop wezen. dat zij zich erdoor beledigd voelden. Dat zij mij niet direct een racist noemden, maar dat zij wel hun pijnlijk hun pijn duidelijk wilde maken. Nu is de discussie al jaren aan de gang. En dit jaar voor het eerst... hebben ze dan ook roetpieten gedaan... bij het Sinterklaasjournaal en de Club van Sinterklaas. En menig intocht heeft dat gevolgd. Nu weet ik dat dat misschien ook niet de oplossing is... Uh, helemaal omdat het uh, vooral dan witte mannen zijn met uh, roetvegen. Uh, dan nog is het nog steeds uh, zo dat het een eerste stap, grote stap is. Daarom schrok ik en meerdere mensen met mij dat hier in Zandvoort alleen de oude zwart Zwarte Piet was te zien. Maar echt letterlijk de oude Zwarte Piet. Want hij had hele dikke rode lippen en nog zelfs de gouden ooringen in. Uh, daarom had ik de organisatie uh, uitgenodigd hier om dit uit te leggen. Waarom zij daarvoor gekozen hebben. Maar helaas zijn zij niet gekomen. Ik zal zo meteen het antwoord wat zij mij gaven nog doorlezen. Marije, wat vind jij hiervan? Van de intocht hier in Zandvoort? Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat als je als um, dorp... wat volgend jaar een internationaal evenement wil organiseren... Um, met je tijd mee moet gaan. Uh -huh. En dat je het dan niet kan maken... om een Sinterklaas-intocht te gaan... Uh, organiseren. Waarbij en alle Zwarte Pieten... zwart zijn. Nee? Ja. Maar ook nog eens... want ik heb de foto's ook gezien... Um, het geen... Uh, uitbeelden waar het juist om gaat. Het karikatuur van... een donkere medemens. Waarbij lippen rood zijn, de gouden oorbellen. Ik zit trouwens naar een Playmobil poppetje te kijken... wat hetzelfde is. Ja, wat ook heel erg is. Wat ook is de, um, met, met kroeshaar. Ik denk dat dat de essentie is van het hele verhaal. En ik denk dat als Zandvoort zich wil manifesteren... als een dorp waar een internationaal... wereldwijd evenement georganiseerd gaat worden... waarvan de kampioen donker is... Mm -hmm. dat uh, of de politiek of de burgemeester... Of wie dan ook had moeten ingrijpen. Ja, nee, dat vind ik. Nou ja, dat, ik ben het helemaal met je eens. Wat, wat als Louis Hamilton dit ziet en zegt: jongens, weet je, zoek het uit, maar... ik ga niet naar Zandvoort. antwoord. Ja. ja, nou ja, het ja. is ook nog eens een keer internationaal natuurlijk een slecht visitekaartje. Daarnaast gaf, gaf de organisatie mij dit berichtje: dankjewel voor het aanbod om langs te komen. Als bestuur hebben wij besloten deze gesprekken niet via welke media dan ook te willen bespreken. Maar ja, je uit je wel publiekelijk waarom kom je dan ook niet publiek bespreken. Maar wie neemt de beslissing? Is dat die organisatie? Zit de gemeente daar ook bij? Wie neemt de beslissing om, om te bedenken... we doen een intocht en we doen alles zwart? En we doen ook nog rode lippen. En we doen ook nog oorbellen. En we doen ook nog cruiser. Ik heb geen idee wie. Maar volgens mij gaat daar inderdaad alleen de organisatie over. De gemeente gaat er officieel niet over. Ze krijgen, geven alleen wel subsidie. En dan kom ik eigenlijk bij mijn eerste punt... Misschien als het volgend jaar weer zo die kant op gaat... moet de gemeente de subsidie intrekken. Maar de burgemeester moet gewoon hele Sinterklaas niet ontvangen. Nee, nou ja, ook je... een heel goed uh, punt. Ja, weet je, uh, ik moet eerlijk zeggen... ik vind dit de verschrikkelijkste tijd van het jaar. Mm -hmm. Al die discussies. Ik vind het nog veel erger wat er dit jaar te zien is uh, op voetbalvelden... Um, dat een Nederlands elftal een statement moet gaan maken tegen racisme. Ja. Dat vind ik nog veel erger. En ik denk dat uh, het niet eens de hele discussie meer is... maar ik denk dat het in de kern laat zien... wat er bij ons in de maatschappij verkeerd gaat. Ja. Dat het een veel dieper probleem laat zien... en dat we lang niet zo tolerant zijn als we beweren. Dat we lang niet iedereen accepteren en dat we... Ik zeg we, maar ik nee. <laughs> dan niet om, maar. Nee, maar goed. Ik denk niet om. Ik denk dat het een veel groter probleem blootlegt... dan alleen de hele... Discussie met Sinterklaas Klaas. en Zwart Piet. Want hoe durf je? Ik weet niet of jij dat filmpje hebt gezien van die oude mevrouw, oudere mevrouw en meneer in de trein, die blijkbaar een kindje van negen, een donker kindje, met mm -hmm. brulletjes, hadden uitgemaakt voor zwart Piet. Ja. Hoe durf je? Ja, ik vind dat ook zelf... Uh, en misschien denken ze dat ze grappig zijn... maar dat is dus het grootste probleem. Mensen denken vaak dat ze grappig zijn... en het is niet grappig. Nou ja, ik ben ook wel eens voor dikke koe uitgemaakt... Dan kan je zeggen, ik vind het niet grappig. Nee, daarom. Dus dat, uh, <laughs> nee, maar zelf vinden ze het vaak dan heel grappig. Ja. Hè? Dat, dat is het probleem. Maar als het omgekeerd wordt... Ja, dat is, dat is eigenlijk ook het grote probleem. Dat is eigenlijk bij deze discussie natuurlijk het probleem. Want mensen die dus altijd Zwarte Piet hebben gespeeld... Of Zwarte piet, die niet per se racistisch hoeven zijn... Eh, krijgen het gevoel dat ze als eh, racist worden uitgemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben tegen niet het veranderen van eh, Zwarte Piet. Dus ik, ik vind dat het piet of wat voor vorm dan ook moet gaan worden. Maar ik vindt hoe de tegen... Hoe uh, heet het? Kick-out uh, Zwarte Piet uh, organisatie. Vind ik te extreem. Hoe ja, zij... De andere uh, kant op ook vind ik ook extreem. Net zo extreem. Ja. Dat, maar, uh, um, ik ja. had dat research gedaan. Ja. En deze discussie is niet nieuw. hè Deze discussie speelt al vanaf 1850 eigenlijk. 1850, sinds het ingevoerd is. Nou ja, sinds het eerste prentenboek uh, ja. kwam met Sinterklaas. En dan... En daar was het nog een helper. Dat was natuurlijk in de tijd van de uh, kolonisatie en de slavernij. Dus dat was, uh, daar werd het nog iets anders genoemd. Ja. Maar in 1930 is er iemand geweest die heeft in de Groene Amsterdam gezegd... van oké, okay, maar dan doen we toch een zwarte Sinterklaas en witte pieten. Ja, nou ja. Maar wat gebeurt er dan, vraag ik me af. Wat, wat, wat krijg je dan als je dus een zwarte Sinterklaas doet en witte pieten? ja. Ja, nou mensen, misschien moet u daarop reageren. Wat vindt u daarvan? Een zwarte zitterklaas en uh, witte pieten. Ik zou het op zich best wel een keer leuk vinden voor een, uh, uh, voor een verandering. Uh, uh, en het, het blijkt dat uh, kinderen sowieso blijven geloven... wat voor kleur we ze ook geven en hoe we ze ook aankleden of doen. Maar de kinderen snappen daar toch helemaal niks van. Het zijn toch de ouderen die dat doen? Ja, klopt. Er was een heel mooi uh, spotprintje op Facebook... die ook rondging met waar de... Uh, de ouder aan het huilen was omdat hij Zwarte Piet wilde. en het kind wilde gewoon het cadeautje. Ja, dat, maar, uh, volgens mij is dat ook hard <laughs> he? um, Nou uh, hebben we ook diverse politici benaderd. Uh, bijna niemand uh, wilde uh, direct reageren. Mede omdat, en daar geef ik ze ergens wel gelijk in. ze het vaak toch een, uh, um, een zaak vinden van um, de directe uh, omgeving zelf. Um, andere kant vond ik dat ook wel eens dat ik zeg van ja. In hoeverre is dat zo? Je bent toch ook vertegenwoordiger. Uh, nou mag ik zometeen uh, natuurlijk wel... Uh, mag ik uh, Karim El Gabali van GroenLinks bellen... die ook uh, zijn mening hierover heeft. Mocht u nou ook hier een mening over hebben... bel dan met 023 573 0393. Of laat natuurlijk een privébericht achter op onze Facebookpagina... Zandvoort aan het Woord. Dat Ik het zover heb gebracht. Iedereen die kan het zien, maar ik ben soms verbaasd dat ik nu toch werk voor die lieve Sinterklaas. En ik weet, er komt een dag, dan is het weer voorbij. Maar het komt terug volgend jaar en daar. En ben je biedt voor het leven. Papier. 100 meters lint Alles mooi verpakt Voor de avond van de zin. De cadeautjes staan al vast Op straatnaam gesorteerd Genoeg voor ieder kind Want dat is ons zo geleerd En ik weet er komt een dag dan is het weer voorbij, maar het komt terug volgend jaar. Te kunnen geven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 Ja, ik hoor je ja, Goedenavond. Goedenavond. Dat, uh, euh, nou, uh, weet ik niet of je het begin van onze uitzending hebt gehoord? Ja, heb ik gehoord. Oh, heb ik gehoord? Uh, wij vroegen ons vooral af uh, waarom onze zwarte Piet uh, of onze intocht vooral echt de, de Moriaantjes-Pietjes uh, alleen bevatten. Nou ja, ik, ik, ik, was, ik was even benieuwd ook naar de, ja, jullie uh, intro van het programma, naar hoe dat nou zat. Dus ik ben even snel nog uh, wat tijd afgegaan om naar foto's te kijken en... Ja, inderdaad. Het is inderdaad de ouderwetse, echte ouderwetse versie met nog een gouden oorring en uh, hele grote dikke rode lippen. Um, ja, ik, ik, ik had het wel al een beetje in gedacht dat het nog echt die hele oude versie, versie zou zijn. Maar ja, het, het, het, het schokte mij ook al toen ik voor het eerst ook die foto zag. Ja, dat uh, um, en um, je, je, je schrok ervan... Ja. Um, en um, um, Denk je nou dat de gemeente hier iets aan moet doen? Of moet de organisatie hier iets aan doen? Ja, de organisatie organiseert uiteindelijk het feest. Ja. Um, dus de organisatie is hier degene die het ook moet veranderen. Want zij, uh, ja, zij organiseren nou eenmaal. Uh, maar wij kunnen ons als gemeente en zeker als politiek natuurlijk wel uitspreken over wat wij vinden. Ja. Want jij bent het hier absoluut niet mee eens blijkt. Nou ja, ik, weet je, ik, ik, ik, ik zit er tweeledig in. Mm -hmm. Aan de ene kant, eigenlijk een beetje wat jullie net ook zeiden, aan de ene kant, um, mensen die Zwarte uh, Piet leuk vinden, zijn geen racisten. Nee. Uh, daar, uitzonderingen daar gaat het natuurlijk. Want, mm -hmm. ja, persoonlijk, ik heb nooit mijn hele jeugd nooit dat erbij überhaupt bij bedacht. Dus om mensen dan van het tegenkamp, of, of, ja, van het tegenkamp uh, die mensen van het voorkamp racistisch noemen, om dat dan zo te zeggen, dat vind ik, dat vind ik te ver gaan. Daarmee ver, ver, verdom je, verstom je de discussie ook helemaal. Ja. Um, je gaat dan naar de twee uiteinden, hoor je niet? Ik vind wel dat je een inclusief feestje van moet maken, oftewel iedereen moet zich er thuis bij voelen. Ja. Um, je kan niet uh, niet een groep uitsluiten die zich nu bijvoorbeeld uh, ja, niet gezien voelt of juist zelfs beledigd voelt. Um, dus, dus ik vind dat je het inclusief moet maken. En dat betekent dat je ook hier in Zandvoort weg moet gaan. In ieder geval van die oorbellen en die rode lippen. Mm -hmm. En uh, sowieso uh, nou, een roetveegpiet uh, mooi compromis uh, moet toevoegen aan, uh, er, aan, aan de intocht. Ja, dat, uh, nou wordt er heel veel gezegd uh, met de roetveegpiek: dat mensen zeggen van ja, dan, dan ben je nog steeds. Um, uh, dan ben je één herkenbaar. En twee, um, het zijn toch dan vooral witte mannen met roetvegen. Waardoor het toch nog een witte mansfeest blijft. Um, uh, tenminste, dat zijn argumenten die ik uh, gehoord heb. Um, maar hoe zie jij dat? Ik, het is een kinderfeest, hè? Ja. We moeten ons blijven beseffen. Het zijn kinderen die, die daarna kijken als hey, Sinterklaas komt binnen. Oh, wat geweldig. Uh, ik word een beetje moe van het feit dat ouders en oudere mensen... Boven een bepaalde leeftijd, dat die de hele tijd alleen maar hier stelling in nemen. Want dat is niet de groep waar het over gaat. Het gaat hier over kinderen. Gaan kinderen dat doorhebben? Ik persoonlijk denk van niet. Nee. Um, en, en waarom zouden wij. Maar dat is al echt mijn. Net misschien al een irritatie van de afgelopen jaren. Waarom moeten wij als volwassenen volwassen ons zo erg. met zoiets bemoeien? Terwijl je het zo makkelijk kan oplossen? Ja. Ja, dat, dat, nou ja, ik ben het wel met je eens. Dat, ja. Ik weet niet of alle luisteraars dat ook eens zijn. Ik weet niet ja. of Marije ermee mee is. Dus. Ja, ik ben het ook mee Ik denk ook dat het de ouders zijn die, die eigenlijk het feest gaan verpesten daardoor. Ja. Ik heb daar ook nooit bij stilgestaan. Ik, vond, ik heb nooit gedacht van... Oh ja, dat is Zwarte Piet. Die is een karikatuur van de buurman misschien. Maar, nee. Ja, en, en, ik vind het nog opvallender eigenlijk als je erover nadenkt. Uh, zeker in deze week. Ik bedoel, in de afgelopen tijd, de afgelopen weekend... Natuurlijk racisme bij die voetbalwedstrijd in Den Bosch. Ja. Ja. Um, het, het, het is natuurlijk wel een thema. Het is echt een thema. En daar moeten we ook echt met allen heel erg serieus naar kijken. Ik heb er vorig jaar nog in de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwing... die toen wel... Uh, misschien iets van visie had, mm -hmm. uh, had, ik, uh, had ik natuurlijk een, uh, uh, een heel betoog gehouden rondom racisme. Ja. En ik had er afgelopen week toevallig ook nog met mijn, uh, mijn fractie gehad, Jurre Keuning, over. En ik kwam eigenlijk op de conclusie, weet je, achter de, achter de voordeur moet je het zo vieren als je het zelf wil. Dat maakt mij dan echt niet uit wat voor uh, aankleding je Zwarte Piet daar heeft. Is het een stroopbouw voor Piet vind ik het prima, is het een Piet vind ik het prima. En hetzelfde Zwarte Piet vind ik achter de voordeur nog prima, want het is achter de voordeur. Het is je eigen, je eigen sfeer, je eigen huis. Um, maar in het openbaar, waar iedereen is, moet je rekening houden met elkaar. En dus ook uh, ja, een soort Piet- en Sinterklaasfeest zo vieren. Um, dat, dat, uh, ja, dat, dat iedereen zich erbij voelt uh, betrokken en ook ja zichzelf er een soort van in herkent. Ja. Hoe raar het ook is om dat over een kinderfeest te zeggen, natuurlijk. Ja, nee, nou ja, goed. Dat, dat blijft ook natuurlijk ten alle tijden. Ik vond het alleen hier in Zandvoort deze keer met de intocht echt dat ik... Nou ja, ik schrok ook echt van de van de plaatjes die er vandaan kwamen. Dat ik dacht van, ja, maar dat is Moriaantje. Dat is niet dat meer... Dat is wel een statement. Ja. ja, dit is een statement. Hiermee ja. eigenlijk maakt... Ook al wil de organisatie dan niet in ons programma reageren... ze maken wel een heel duidelijk statement hiermee... wat ik zelf jammer vind, aangezien... Uh, misschien, misschien vind je Roetveegpiek niet eens de oplossing... maar dan heb je nog steeds een... Um, een, een, een scala van, nou ja, net wat je zegt... de, de, de stroopwafelpiet. Of, je hebt ook nog clownspieten gehad. En je roze hebt soort, heb je gehad. Je hebt roze pieten. En, nou ja, je hebt van alles en nog wat. En als ik heel eerlijk ben, mijn, mijn kind... Is, die gelooft dan niet meer, maar uh, dan nog... het interesseert hem echt niet... hoe Piet er precies uitziet, hoor. Maar ik was ervan overtuigd dat Zwarte Piet... door de schoorsteen kwam. Ja. Ja, dan kan ik kan wel een discussie gaan voeren over... waar komt Sinterklaas dan door. Mm -hmm. Maar als hij door de schoorsteen komt... dan kan hij toch roetvegen hebben? Ja. Dat, dus dan, ja. Als dat het verhaal is van Zwarte Piet. Door, nou, ja, dan zou die <laughs> juist roetvegen moeten. <laughs> dan zou juist roetvegen <laughs> moeten hebben, dan zou die toch niet zwart moeten zijn. Dat, maar dan zou hij ook nog andere kleuren haar moeten hebben. Ja, waar roetvegen in zitten? Ja, ja, ja weet je, maar dat ving ik een beetje een van deze discussie. Dat, ik denk ook dat waar mijn collega's niet heel erg van te springen om te reageren. Nee. Je, je, je kan er allerlei labels oppakken. Ja. Eigenlijk moet je het gewoon, wat ik zei, inclusief maken. Oftewel, het moet gewoon een afspiegeling zijn van de samenleving. Ja, nou ja, dat, ja. Vind, ik, dat, dat vind ik eigenlijk de, de wijste woorden die er zijn. Dat was het zondag in ieder geval niet. Nee, nee dat denk ik niet. Nee, dat, ja. Uh, uh, nou ja, in ieder geval, in ieder geval bedankt uh, uh, Karim ja. uh, voor je reactie uh, hier in de uitzending. Um, en uh, we horen natuurlijk in de toekomst nog wel veel meer van jou. Af en zeker. Oké, okay. <laughs> dankjewel. Oké, okay, hoi. Right. Ja, dames en heren. En dan heb ik nog een. Um, uh, een hey, we hebben gelijk een, een beller hier in huis. We gaan heel even zo uh, naar uh, muziek en dan gaan we uh, de beller op. Hé, hey, de beller heeft weer opgehangen. Oké, okay. um, dames en heren, u kunt gewoon ons bellen. 023 573 0393. Um, maar voordat u echt uh, verder gaat reageren... heb ik een uh, interview gehad met Frits Boy. En Frits Boy is een expert op het gebied... Van Sinterklaas en Zwarte Piet. Um, hij geeft heel veel lezingen door het land. Heeft diverse boeken geschreven over het feest en de figuren. Um, en ik vroeg hem uh, wat, wat de oorsprong uh, is van Sinterklaas. De oorsprong van Sinterklaas is eigenlijk uh, een, een, ja, een, een historische figuur. Een bisschop van Myra. Die leefde in de, de derde en de, de vierde eeuw. Uh, ...na Christus in uh, Myra. En Myra, dat ligt nu in Turkije... ...maar dat was toen het Grieks-Byzantijnse Rijk... ...dat in Klein-Azië. Dus Turkije bestond nog niet. Er zijn wel mensen die zeggen en schrijven... ...Sinterklaas is een Turk, maar dat is niet zo. Het is een Griek. Hij heeft een Griekse voornaam. Nikolaas, dat is Grieks. En dat betekent... Uh, ...hij die de, de, het volk leidt... ...de overwinnaar van het volk. Nikolaos. En daarom kun je zien dat het dus geen Turkse figuur is, maar, maar een Griekse figuur. En hij was zeer populair in zijn tijd, heel vrijgevig, heel sociaal en, en stond voor iedereen klaar. En zo werd hij eigenlijk de man die je moest aanroepen als, als je in nood zat. En er zijn wel meer dan honderd verhalen en legenden over hem waarin verteld wordt hoe hij mensen en kinderen die in uh, grote nood zitten helpt en, en bijstaat. En, uh, die verhalen die zijn een paar eeuwen lang doorverteld. Dat is heel, heel grappig. En pas rond 600 opgeschreven. Dus en uh, uh, toen vroeg ik een uh, zwarte Piet, ho hoe lang is die er al? Nou, vanaf de middeleeuwen we hebben we een van de oudste bewijzen daarvoor. is van 1360 in Dordrecht. Dat is een, uh, een rekening van de stad Dordrecht. Waarin verteld wordt dat ze aan kinderen geld hebben gegeven om het uh, sint Nicolaasfeest te vieren. En wat deden ze dan? Dat is wel grappig. Eén van de jongens verkleedde zich als bisschop, En die andere, dat waren al wel oudere kinderen natuurlijk, vormde zijn gevolg. En dan gingen ze naar de arme kinderen toe om daar uh, appels en noten en koeken en, en schoentjes uit te delen. En, en later zijn alle kinderen bij het feest betrokken. Maar eigenlijk was het eerste feest voor de arme kinderen. Ik uh, vroeg hem natuurlijk hoe lang uh, wordt het al in Nederland gevierd. En daarna vroeg ik en Zwarte Piet, hoe lang is die er al? Uh, nou, niet, nog niet zo lang hoor. Als je, als je dus denkt dat, dat Sinterklaas al meer dan 1700 jaar bestaat, dan kom je bij Zwarte Piet pas uit in uh, 1850. Dus halverwege de 19e eeuw. En dat komt door een schoolboekje van een Amsterdamse schoolmeester, Schenkman. Die heeft een, uh, een, een Sinterklaasboekje gemaakt voor de jeugd, waarin hij dat verhaal van Sinterklaas dus heel keurig op een rijtje zet. En uh, waarbij hij dan uh, voor het eerst een zwarte bediende zet. En dat doet hij omdat Sinterklaas was ja, in die tijd een, een beetje een boeman. Een beetje griezelige figuur. Ook een beetje slecht gekleed. En dat vond het onderwijs natuurlijk niks. Dat kon je niet als voorbeeld stellen. Dus ze maakten daar een keurig bischop van. En een keurige meneer, die heeft altijd een keurige dienaar. En in die tijd en daarvoor was het ook traditie... om Moorse pages in dienst te hebben. Dus zo heeft hij deze donkere bediende bij, bij Sinterklaas neergezet. En dat is dus in al die verhalen verder... en ook in de viering is dat verder gegaan. Want dat boekje van hem... Het staat eigenlijk een beetje als voorbeeld van hoe wij Sinterklaasfeest moeten vieren. Ja. Uh, en nu heb ik geleerd uh, dat je bang moet zijn voor Zwarte Piet uh, of Sinterklaas. Want uh, als je stout was dan kon je uh, geen cadeau krijgen en al zelfs meegenomen worden in de zak. Nu lijken kinderen niet meer bang te zijn voor Sinterklaas. Sorry dames en heren, er ging technisch even een uh, foutje? Uh, nou, niet, nog niet zo lang hoor. Als je, als je dus denkt dat als Sinterklaas al meer dan 1700 jaar bestaat, dan kom je bij zwarte piet. Het laatste stukje uh, is verdwenen. Uh, sorry daarvoor. Um, hier, dan gaan we even naar de muziek. En reageer natuurlijk op onze uitzending. Uh, wat vindt u van de intocht? Wat vond u van de intocht? En dat uh, Zwarte Piet hier echt een uh, moriaantje nog was. Moeten we dat veranderen? Uh, of vindt u juist niet en heeft u daar argumenten voor? Bel met 023 573 0393. Of reageer via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Of natuurlijk via mail redactie. ZFM Zandvoort. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. beste vriend: ik heb toch dit jaar wel cadeautjes verdiend.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 Mensen verlies, Oh, ik kan niet wachten tot het bij december is Hé hey Gerard, zou jij geen Piet willen zijn? Dan kun je het dak op, lijkt dat je niet fijn Geloof me nou, Jaco, dat wil je toch niet? Wat is er nou leuk aan een hysterische Piet?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 aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, zijn we weer terug hier in de studio uh, Zandvoort aan het woord. Waar we het hebben over de intocht hier in Zandvoort en natuurlijk over uh, Piet, want ik noem hem liever gewoon Piet. Uh, uh, zoals u uh, voor de, weet het. Uh, voor de muziek heb kunnen horen, is Zwarte Piet pas sinds 1850 erbij gekomen. En dat kwam zelfs door een uh, schoolmeester die een, een uh, Sinterklaas eigenlijk netter wilde maken. Dus er bij Sinterklaas een paasje bij uh, tekende. Um, het erge alleen daarvan is, is dat een paasje altijd een zwart iemand was. En dat was meestal een slaaf. Dus mensen die zeggen dat Zwarte Piet niet van de slavernij komt. Heb je wel eens goed naar de boot van Sinterklaas gekeken? Eh, ja. Oké. Okay. Dan heb je wel eens de, de herkenning van de slavenboot daar? Ja. Ja. Dus het is, uh, ik bedoel, er zijn allemaal tekenen, maar dat die gewoon echt als page neer wordt gezet, uh, in eerste instantie, is natuurlijk de grootste tekening. Dat, uh, ik weet dat Sinterklaas oorspronkelijk heel vaak ver verhalen zijn over Sinterklaas dat hij heel veel juist slaven heeft, heeft gered. Alleen, het probleem is, daar komt de hele Zwarte Piet niet vandaan. Met Zwarte Piet van de... was juist wel een slaaf. Nou, ik heb ook een stukje gelezen dat het uh, afstand van de moren. Dus dan. Ja, maar dat komt dan weer uit het verhaal dat Sinterklaas eigenlijk Turk zou zijn, ja. en dat is hij dus niet. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk heel veel verhalen. Ja. Dat, misschien hebben mensen uh, thuis ook nog een verhaal. Dus dan kunt u uh, natuurlijk ons dat vertellen met 023-573-0393. Of via onze Facebook laten weten. Is het nou een lang verhaal? Stuur het dan even via de mail. Via redactie. natuurlijk. Um, maar goed, ja. De, de, de morgen verhaal. Ja, nee. Maar ja, weet je. Dat, dat valt dan weer in het niet. Want eigenlijk komt overal het verhaal van... Uh, dat hij erbij getekend werd en Bij, vandaan. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh... en ik heb gelezen dat het dus eigenlijk uh, toen der tijd uh, als knecht werd afgebeeld. Ja, um, maar omdat het toen de, met slavernij en de koloniën en uh, dat stond toen allemaal een beetje uh, onder druk. En toen was in Nederland het houden van slaven niet uh, normaal, nee. niet gebruikelijk. En daarom hebben ze het uiteindelijk als een knecht in betrekking genoemd. Oh, zo. Daarom hebben ze het. Maar het, ja, maar goed, in principe is een paasje natuurlijk ten alle tijden al. Uh... Ja. Een, een, een slaaf geweest. Um, en maar knecht in betrekking klinkt wat mooier dan slaaf. Ja, ja een paasje natuurlijk ook. Ja. Ik heb een paasje, dat klinkt heel mooi. maar ja, Ik heb een slaaf. Ja, ik heb een hele raar ideeën bij tegenwoordig. En, um, het ergste uh, vind ik ermee dat mensen vaak niet beseffen. Um, dat zei je net mooi. In de, in de Mensen beseffen vaak niet dat het andere mensen pijn doet. Om, omdat ze zelf die pijn niet voelen. Nee, ik denk dat heel veel mensen er niet bij stilstaan... wat het een ander doet. Nee. Ja, maar uh, moet ik sowieso zeggen dat ik denk... dat dat over het algemeen wel een dingetje is. Ja. Um, maar dat het nu extra tot uh, uitdrukking komt... met de hele discussie. Want hoewel ik er ook heel ver van weg wil blijven... en ik mm -hmm. dus eigenlijk geen social media kijk in deze periode van het jaar... Um, uh, zeggen mensen toch echt verschrikkelijke dingen. Ja. En dan vraag ik me af van ja, weet je... Um, waar, waar komt dat vandaan? Waarom moet je dat zeggen? Waarom, um, als je bij een voetbalwedstrijd bent, ga je iemand uitschelden voor Zwarte Piet? En is er iemand die een Hitlergroet doet? Wat, wat heeft het. Ja, snap waarom, ik wel. waarom moet het Nederlands Elft dan een, een, een statement maken tegen racisme? Ja. En waarom durf je als je achter je computertje zit wel iemand helemaal voor rot te schelden? Toevallig ja, is Anouk ook heel actief en die kreeg, dan, dan lees ik... van mij krijg je geen stuiver meer. En dan denk ik, nou... ze heeft genoeg geld om, uh, om, om niet op jouw stuiver te wachten. Maar wat heeft het met de discussie te maken? En zij wordt echt letterlijk verrot gescholden. Waarom? Ja. Waarom? Zij heeft alleen maar kinderen... alleen maar halfbloed kindjes. Mm -hmm. Die waarschijnlijk er ook mee te maken krijgen. Ja. Maar... Wij, ik voel dat niet. Ik voel alleen als iemand tegen mij zegt of iets achter mijn rug om zegt: hé, hey, dikke koe of mm -hmm. wat dan ook. En voor mijn ervaring is dat het meest verschrikkelijke wat er is. Dus ik kan me iets inbeelden, ja. maar ik kan het niet helemaal voelen. En ik denk dat dat heel veel mensen niet kunnen, maar dat er misschien wel meer bij stil moet worden gestaan. Dat... Nou ja, kijk, ik ben maar steeds gaan. Wat het ook is, is dat heel veel mensen heel lang, zeker als kind en jongeren betreft. Um, Tenminste, als je ouders en wat dan ook je een beetje hebben proberen te beschermen. Uh, merk je eigenlijk niet snel dat je uh, gediscrimineerd wordt. Of uh, dat er vormen van racisme ook richting jou zijn? Nou, ik kom uit de Bijlmer. Ja. En ik kan je vertellen. Daar wel, ja. Nee, nee, nee, nee. Niet zozeer daar wel. Maar dat wij na de uh, vliegtuigramp. Ja. Bij mijn school echt de meest verschrikkelijke week ever hebben gehad. En het was niet alleen. Uh, omdat er mensen uh, waren overleden. Maar dat was omdat er ontzettende rellen zijn ontstaan. Ja. Omdat er één iemand, een blank iemand, een opmerking heeft gemaakt. Mm -hmm. En um, toen, toen, dat was een, een voedingsbodem voor verschillende groepen. Om um, um, te komen rellen. Ja. En zelfs wij, um, uh, blanken, werden op een gegeven moment onder... Ja, blanken, het klinkt heel raar. Ja. Maar wij... Ja, ik kan wel zeggen tata's. Maar. <laughs> maar we, we moesten on, iedereen eigenlijk, maar wij nog extra... omdat het een blanke jongen was geweest die het had gezegd. Ja. Wij moesten onder begeleiding naar school gebracht worden. Ja. Wij werden opgewacht door politie. En dat is echt een van de meest verschrikkelijke dingen. Als je in een multiculturele wijk woont... Ja. Um, um, waar groepen gewoon niet meer veilig zijn... Uh, alleen maar omdat één iemand vond dat het maar goed was dat die, dat, dat vliegtuig op die flat was gestort. Want dan waren we tenminste af van al die negers. Oh ja. ja. Dus ik heb het wel van dichtbij meegemaakt en ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Nou ja, kijk, mijn, mijn, mijn grootste probleem uh, is ermee dat uh, heel veel. Nou ja, daar hebben wij het uh, al wel eens eerder over gehad. Heel veel um, racisme is. Um, nou, het grote racisme, zoals zo'n uitspraak van zo iemand, dat is. Echt duidelijke discriminatie. Heel duidelijk uh, racistisch. En, en, en nou ja, hoe je het allemaal wil noemen. Maar dat zullen uh, 90% van de Nederlanders streng afkeuren. Daarom begon ik ook met al die korte liedjes in het begin. Heel veel van die nummers. Zo'n zo, zo nummer als uh, Hij was maar een neger. Van uh, hoe heet het? Uh, uh, zangeres zonder naam zou nou nimmer meer kunnen. Nou, ik denk dat daar misschien nog wel een nuance in zit. Want ik denk dat als het 15 jaar geleden was, ja. dat het inderdaad zo was dat 90% waarschijnlijk had gezegd van, oh, dat kunnen we af, dat mag ja. je niet zeggen. Maar ik denk dat er wel een essentieel probleem is in de Nederlandse maatschappij en dat er een hele hoop veranderd is. Ja. Um, onder andere door de opkomst van bepaalde politieke stromingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat als het nu zou gebeuren, dat er misschien wel een Toch veel wel. grotere groep zou zijn die zou staan te juichen en zeggen, ja, iets echt goed man, dat die. Dat het vliegtuig. In, uh, ken nu, die vliegtuigen ja. niet meer. Maar uh, het is echt goed dat het vliegtuig daar is neergestort. Ik denk dat daar echt een verschil in zit. Dat als we het 15 jaar geleden hadden gezegd dat iedereen had gezegd van oh, dat mag niet zeggen. Mm -hmm. Maar door deze hele discussie, dat er zoveel is veranderd. En dat er zoveel is opgestaan of wat. Ja. wat... Alleen, dan kom ik wel bij het verborgen racisme. Wat er toen ook was. En ja. daar heb ik het niet over die. Sorry voor mijn maloten die dat soort dingen roepen. En dat soort dingen denken. Want ik vind het ook een rare gedachte. Maar heb ik het meer over dat ik ergens kom. Ik ben iets donkerder. Um, nu met mijn grijze haren heb ik er minder last van... als toen ik gewoon echt zwarte krullen gewoon nog alleen had. En het eerste wat men vraagt, altijd... is waar kom je vandaan? Maar die vraag krijg ik ook. En, ja, en... en dan zeg ik Amsterdam. Nee... Dat bedoel ik niet. Ja. Maar die vraag krijg ik ook. En ik ben echt. Ja. <laughs> nou, sorry, je bent voor mij nog Hollandser. Veel ja, Hollandser <laughs> dan ik ben. Ik, als ben, heel, ik ben. Ik, ja, ik maar, ben heel Hollands. Maar. Dat, ja, maar het, het, het, het is ergens krank, Want je ziet er anders uit. Dus. Ja. Hoor je niet tot een bepaalde groep? Maar, kan je geen Nederlander zijn omdat je iets donkerder bent? Maar um, dat is natuurlijk. Dat, dat is ook weer een hele discussie. Want er een heleboel mensen zijn hier gewoon geboren. Ja, daarom. Dus. Dat, en die hebben gewoon een Nederlands paspoort. En wat ben je dan? Ben je dan Nederlander? Of ben je dan toch een allochtoon? Omdat je een andere kleur hebt. Of een andere soort haar. Of wat dan ook. Wat? wat? Ja, ik weet niet. Ik heb me heel lang allochtoon gevoeld. Nou, ik sowieso... Daar, in Amsterdam <laughs> viel, het reuze mee, viel het reuze mee vaak. Omdat, nou ja. Het, het is veel multicultureler dan veel. Maar heel vaak buiten. Zeker bij mijn moeder in de buurt. Die woont in een heel klein rotdorpje in West-Friesland. Ja was ik echt de allergroot? Wat dacht je dat het voor mij was toen ik op een vijftiende van de maar naar hier verhuisde? Ja, nou ja, precies hetzelfde. Dat, ik, uh, maar is het dan een probleem... en geldt dat dan ook voor de Zwarte Piet... want dan gaan we terug naar het Zwarte Piet gebeuren... dat dat nog steeds niet aangepast... is het dan omdat ze het hier nog niet gewend zijn Is antwoord. Is dat dan de reden waarom men nog steeds niet uh, meegaat met de rest? Ja, maar hoe kan je nou niet gewend zijn? We leven in 2019. Ja, nou ja, weet ik niet. En dan pretenderen we dat we zo'n internationaal dorp zijn? <laughs> ja. Oké, okay. nou, nou zat ik opeens iets te denken. wat ik eigenlijk. Ja, maar ik bedoel, het is 2019. Je kan mij niet zeggen dat de hele discussie Zandvoort ontgaan is. En dat er niemand heeft gedacht van, hé. Hey, hm, misschien... Nou, wat ik, wat ik erger vind, en dat las ik dus. Wat ik bijna erger vind, is dat bijvoorbeeld een dorpje als Vlissingen... en een dorpje als Urk, wel roetveegpiet aan noem je ook wel Urk. Ja, ja, maar Urk, nee, maar... Sorry, dat is zwarte kousen en daar... Ja, maar ik denk dat het niet eens gaat om die roetveegbieten. Het gaat erom dat ze mm -hmm. er een karikatuur van hebben gemaakt. Ja. Het gaat om die rode lippen. Het gaat om die gouden oorbellen. En het gaat om die kroeshaar. Om die en als er dan ook nog mensen zijn geweest... die als een of andere debiel hebben staan praten... Mm -hmm. waardoor ze het karikatuur nog meer hebben uitvergroot. Ja. Kijk, ik was er niet bij. Ik heb alleen de foto's gezien. Dus ik kan niet oordelen over mensen die daar... Uh, dat hebben gedaan. Nee. Alleen ik heb wel verschillende mensen echt schande horen spreken over het feit dat er dus een karikatuur werd gemaakt van Zwarte Piet. Ja. Doe dat dan gewoon niet. Nee. En gewoon. had gewoon zwart. Als je dan per se alleen zwart wil, zonder oorbellen, zonder. En rode het was lippen. niet bruin, hè? Het was zwart, zwart, zwart. Het was net of de schoensmeer uh, of alle schoenmakers je leeg waren gekocht. Ja. Ja. Dat, dat vind ik een gevaarlijke ja, zaak. Ja, daar ben ik het met je eens. Maar aan de andere kant is daar ook weer discussie over. Want iemand die zwart, zwart, zwart sminkt... dat wordt eerder gezien als nep. Nee. Nee, maar dat, zo wordt, wordt gedacht. Ja, er gedacht. Er zijn groepen, zwarte pieten... Uh, gro nou, mensen die dus zo'n club hebben en zo... die <lacht> heel lang bewust hebben gedacht... om zwarte smink te nemen... en juist niet bruine smink... omdat ze dan minder op... Ja. De karikatuur zouden lijken. Le maar dan mogen ze wel rode lippen en uh, gouden ja, oorbellen. En die, is, die vind ik eigenlijk nog veel fouter. Toen Amsterdam een paar jaar geleden uh, aankondigde. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Van der Laan deed dat. Nou, echt prijzen hem nog steeds. Uh, dat hij aankondigde: we stoppen met de rode lippen, we stoppen met de oorbellen. En we doen al iets meer verschillend, verschillende soorten haar. Dat was de grootste aanpassing die ze deden aan Zwarte Piet. Meer niet. Ja, maar ja, dat was dat... het begin. Nee, maar dat was juist het begin. Ja. Dat was toch zo'n grote verbetering ten opzichte van hoe het was. Dat ze... En heel eerlijk, ik heb nu, uh, um, dat is vooral vandaag geweest, um, uh, wat Club van Sinterklaas zitten kijken. En, en <lacht> Sinterklaas Jourdaal, dat, dat heb en ik dat ook heb al drie dan, jaar niet meer gezien. Dat maar... heb ik dan vandaag weer niet gedaan. <lacht> <maar>. <lacht> nou, ik heb bewust gekeken van hoe gaan ze er nou mee om nu. En heel eerlijk, het is niet anders dan dat het eerst was. Het enige verschil is dat ze nu roetvegen op hun hoofd hebben... en niet meer zwart zijn, maar voor de rest... Is het nog steeds een compleet verhaal met compleet spanning en weet ik veel wat. En of je het nou leuk vindt of niet. Het... Ai, dus ik vind het vet leuk hoor. Ik vind ook de intocht vind ik altijd leuk. Om te zien. Ja, ja ik ook. Ik het, uh... het, ik, maar het is gewoon een hele discussie eromheen. En, en, en het feit dat er nog, dus nog steeds organisaties zijn die karikaturen ervan maken. maken ja. Dat, ja, plus dat er natuurlijk ook nog steeds mensen zijn die er misbruik van maken. Mm -hmm. Want er was een filmpje op Facebook van um, twee of drie zwarte pieten die gearresteerd werden. Door de politie. Ik weet niet meer precies waar, maar. Ergens Was toch die kale meneer die vorig jaar ook zo hard stond te schreeuwen. En dat bleken, ja, dat bleken dus namelijk mensen van Pagida te zijn. Ja. Die daar als Zwarte Piet. En zij wilden niet luisteren naar de politie. Want ze hadden een vak toegewezen waar ze mochten demonstreren. Als volledige Zwarte Pieten. En daar wilden zij niet heen gaan. Nou. Ik vind dat de politie het heel goed netjes heeft opgelost... door ze te arresteren. Want ze houden zich niet aan de demonstratiewet op dat moment. Dat heeft niets te maken met dat zij Zwarte Piet was. Maar als je kijkt op Facebook... op hoeveel mensen daarop gereageerd dat het belachelijk is dat Zwarte Pieten al gearresteerd worden... dan denk ik, ja... ten eerste wordt het filmpje dan uit de context gehaald. Maar ten tweede... Zou het misschien zo zijn dat deze hele discussie mensen... ook heel kortzichtig maakt? Dat ze niet oh. verder kijken dan... van oh, Zwarte Piet, oh, en dat is het. Ja, denk ik ook. Dat ik denk ook dat het komt omdat mensen toch het gevoel hebben... dat als jij eigenlijk Zwarte Piet best leuk vindt... dat andere mensen je meteen een racist noemen. Net wat uh, Karim net zei. Uh, die mensen zijn niet per se een racist. Nee. Dat, dat is helemaal niet zo. Maar dat wil niet zeggen dat Zwarte Piet geen racisme is. Als nee. jij geen racist bent en je houdt er wel van, van bepaald iets... maar dat, jij denkt er niet zo over... maar dat wil niet zeggen dat het niet zo overkomt. Het is niks anders, Zwarte Piet is niks anders dan blackface. Het is hetzelfde als wat in Amerika gebeurt met blackface. Ja, of, uh... Nou en heel eerlijk, de Canadese premier ja. heeft bijna moeten aftreden... omdat hij ooit, twintig jaar geleden, een keer naar een feestje verkleed ging als blackface. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat als je dat nu nog doet ja, Dan ben je echt, een, echt een idioot. Sorry. Terecht, maar ik, uh, heel eerlijk, die man die, die, die toen hij student was, twintig jaar geleden, twintig jaar geleden betekent... was dat ook al heel fout in Cana Canada. Volgens mij heb ik het zelfs nog voorbij zien komen in, op Netflix in Dear White People. Dat ook nog, ja, uh, werd, het ook gedaan. werd het ook gedaan. En ja. dat uh, veroorzaakte ook uh, een enorme rol. Uh, nou ja, en terecht. Sorry, maar, ja. maar we, ze, ze hebben die tijd wel gehad. Maar dat is, toch hetzelfde als, dat is dan dus hetzelfde als wat er nu hier gebeurt. Met ja. de karikatuur van Zwarte Piet. Ja, het is, nou ja, het is ook net zo erg. En ja. heel eerlijk, hier waren, daar is het vaak één persoon. Hier waren er een heleboel volgens mij. Hier maar. waren een heel veel. En niemand van die hele groep heeft eraan gedacht... dat het mogelijk een echt karikatuur was? Nou ja, dat, dat is dus de vraag. En dat is dus jammer als een organisatie hier niet komt. Of als... Mensen die er iets mee te maken hebben... Ja. niet willen reageren. Kijk, wij weten nu niet wat hun kant van het verhaal is. Nee. Wij hebben onze mening wat we hebben gezien. En dat is natuurlijk ook heel eenzijdig, want wij hebben de foto's gezien en wij hebben de verhalen gehoord. Ja. Uh, maar voor hetzelfde geld is er wel iemand geweest die gezegd heeft van, hey, weet je, ik doe het niet, want ik vind het niet oké. Okay. Nee, klopt. Of, uh, misschien heeft de organisatie gezegd van, nou ja, we doen het om deze reden wel. Ja. Maar dat weten we niet. Nee, nee, dat weten we niet. Nee, dat is, dat is, dat, dat ja. En, en dat vind ik dan eigenlijk van de organisatie niet zo handig. Nou ja, wat ik er mede niet aan handig vind is dat ik geef aan dat er discussie begin, uh, is ontstaan... en dat er mensen uh, nou ja, gekwetst-boos over zijn. Ik heb je wat laten lezen ook, waar dat naar voren kwam. En, ja. en dan, dan, dan, uh, dan willen ze niet als bestuur niet reageren. Alleen uh, als de, uh, bijvoorbeeld de PvdA of wat dan ook daar moeite mee heeft... dus de politieke partijen er moeilijk mee hebben... dan kunnen ze naar de organisatie toe komen om er een keer een gesprek over aan te gaan. Okay. Dan denk ik van... Maar één, het is niet handig. Twee, heb je er dan dus toch echt niet over nagedacht. En drie, wat ga je doen als de burgemeester dit toch oppakt... en of de gemeenteraad zegt van... jongens, weet je, volgend jaar doen we het niet meer. Nee. Geen subsidie meer. Nou ja, nou, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Hoe, wat gaan we dan doen? Ja, dat, uh, en het is niet dat ik tegen Sinterklaas ben. Ik wil zelfs niet. Uh, niet per se hele Zwarte Piet weg hebben. Want dat ik vond niet. de mix van... Uh, verschillende kleuren, pieten of nou ja, Roetveegpiek, niet Roetveegpiek, als het maar geen karikatuur is. Vond ik prima. Ja, dat, uh, en, ik, en ik vind ook nog steeds dat het dorp een, een, een intocht moet hebben. Ja. Alleen niet op deze manier. Niet meer op deze manier. Nou, uh, na het uh, uh, journaal en dergelijke gaan we natuurlijk hier ook nog over verder. En over uh, de, de rest van um, racisme en het verborgen racisme. Uh, um, uh, u kunt ons steeds reageren met 023 573 0393. Dus bel naar 023 573 0393. Of natuurlijk via onze Facebookpagina reageer dan even. We hebben één reactie binnen van Anneke van Egmond. En zij reageert allemaal mooi. Alleen die roetveeg uh, vind ik weg en mee. En dat komt omdat ik een foto heb geplaatst. Uh, met um, allemaal soorten pieten. Daar zitten dan toevallig ook wel zwarte pieten uh, bij. Daar zitten roetveegpieten. Uh, u moet gewoon maar even op onze Facebookpagina kijken. Daar staat namelijk die foto met verschillende soorten uh, uh, pieten. Maar daar zit, er geen, daar zit één karakteratuurpiet tussen, zie ik toevallig. Oh, echt? Wacht even. Ja, links bovenaan ja. zitten... Oh nee, twee zelfs. Links, de linkerrij uh, is uh, eigenlijk echte uh, um, karikatuur. Ja. Uh, dus de linkerrij, daar ben ik zelf tegen. Maar uh, alles wat daar rechter van zit, nou ja, voor mij mag het alles worden. Um, tot na het nieuws.